Het weer vannacht een graad of 5 overdag overwegend bewolkt met in de avond regen. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. De A28 tussen Zwolle en Groningen is in beide richtingen dicht... in verband met een ongeluk met een vrachtwagen. Vanuit Groningen en vanuit Zwolle zijn uh, omleidingsroutes ingesteld. En na verwachting is de weg om 9 uur vanochtend pas weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. Dan nemen de collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over... met de wetenswaardigheden en de waan van de dag... Wij houden het hier vooralsnog wat rustiger, een beetje achteroverleunen... en lekker luisteren naar levensverhalen. Radiopracht uit alle hoeken en gaten van het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. In dit uur een aflevering van Een Leven Lang met Toby Rix. De clown, acteur en zanger, onder meer bekend van zijn act Toby Rix en zijn Toeterix... werd geboren op 28 februari 1920... Tobias Lancunus zong in het trio The Young Rambling Cowboys. Na de oorlog gaat hij verder onder de naam Toby Rix en boekt vele successen binnen het variété-theater. In de jaren tachtig reikt zijn bijzondere talent over de landsgrenzen heen en speelt hij onder meer met het Willem Breuker-collectief. In deze bijdrage van de NOS was Leo Siepe in gesprek met hem over zijn lange muzikale carrière. Toby Rix vierde afgelopen dinsdag zijn 92e verjaardag. We gaan nu terug naar 1992. Luistert u naar een leven lang In komt willem Röke kollektiv op die Bühne, op een Festival in Balve in Deutschland. En damit auch, äh, tritt Tobi Rix auf. Kennen Sie den Namen Tobi Rix? Nein, kenne ik niet. Nie gehört? Nie gehoord. En wat denken Sie, dat het is? Ik lustig u überraschen, ik weet het niet. Nee, ja, het is een Musiker. En hij spielt met äh, eigenartige Instrumenten. Met eigenartige Instrumenten? Ja. Ik weet eigenartig. <lacht> was heißt dat? <lacht> Das kann bald hören, ja? Ja, dann lass mich ja? überraschen, Okay. Kennen Sie den Namen Toby Dix? Toby Dix kenne ich nicht. Toby Dix? Nein. Überhaupt nicht? Nein, habe ich noch nicht gehört. Auch nicht von Fernsehen und äh, Rundfunk? Nein, auch nicht. Ja? Nein? Das ist ein Mangel in Ihrer Ausbildung, oder nicht? Ja, ich habe ja gesagt, dass ich vielleicht nicht der richtige Jazz-Experte bin. Ich kenne Willem Bräuker. Ja. Aber Toby Dix kenne ich nicht, habe ich noch nicht gehört. Ja. auch Ende hat. Ja, ein gutes Ende. Und vielfachen Wunsch bei Wilhelm Breuter Kollektiv und als Gast Tobi Ricks. U speelt regelmatig met Toby Rix. Al vanaf 1984-1985 treedt u samen op. Als u Toby Rix in het kort moet typeren, wat zegt u dan? vreselijk aardige man, een uh, zeer benaderd uh, muzikant en met een muzikale benadering of. Waar ik uh, heel goed mee uit de voeten kan, ja. Het, het, echt, uh, je hebt bepaalde fenomenen in de muziek. En als je die kunt uh, opsporen, je kunt ermee samenwerken... dan moet je dat niet nalaten, nemen. want daar leer je enorm veel van. Wat leert u nou van Toby Ricks? Hoe hij met de muziek omgaat. En de levensblijheid. Uh, hoe hij er nog steeds mee omspringt. Collegialiteit. Maar aan de andere kant, ik vind het fenomeen vind ik, uh, veel interessanter, ja. Waarom en hoe en waarom... Maak je van uh, kartonnen dozen of van vuilnisbakken of weet ik veel wat voor onhandig materiaal. Waarom maak je daar muziek mee? En waarom heb je daar zo'n uitgebreid repertoire mee? Uh, wat zit daarachter? En ik hoef het eigenlijk niet eens te weten wat erachter zit. Ik vind het klinkend resultaat is natuurlijk veel belangrijker. En Toby is een fantastische performer. Dus hij heeft een enorm charisma ten opzichte van het publiek. Zowel voor jonge als oudere mensen. Ja, het is... Uh, is fenomenaal, Dus ik ben daar heel erg blij mee dat wij daar uh, met enige regelmaat mee kunnen optreden. Toby Rix is een soort entertainer, een soort clowneske entertainer die met toetes en bellen dus muziek maakt. Dat is toch volstrekt anders dan wat u doet, hè? In de jazz en in de uh, blues-achtige sfeer, uh, optredens verzorgen. Nou, dat weet ik niet. Ik ben ook al jarenlang bezig om uh, in ieder geval muziek met uh, theater-elementen te verbinden. En eh, dus wat dat er gaat, zijn we geen vreemden van elkaar. Tobi Rex, we staan hier in het Duitse Balven waar op dit moment een jazzfestival plaatsvindt. En waar u straks samen met het Willem Breuker collectief mee eh, optreedt. Doet u dat vaker, optreden met het Willem Breuker collectief op dit soort festivals? Ja, vrij geregeld, ja. Vrij geregeld. Wat is er zo aantrekkelijk aan om dit te doen? Ja, wat moet ik zeggen? De sfeer is overal anders. natuurlijk. Dit is wel een heel aparte sfeer, hè? Ja, want we Soms zitten is... hier in een grot. Ja, we zitten in een grot. Nou, waar werk je in een grot? Waar, waar treed je op in een grot? En dat is hier. Dus dit is wel een heel apart, ja. U speelt met uh, allerlei instrumenten, samen met het Wille Breuken-collectief. U heeft daar van die intermetsie... Ja, ik treed dus hier en daar uh, in het programma. Het programma duurt, ik weet niet hoe lang of het duurt. Uh, 70 minuten. Hoe lang? 70 minuten. 70 minuten, oké. Okay. En daar doe ik het een en ander in. Wat? Dat weet ik straks pas. Maar ik neem aan, uh, toeterix uiteraard, uh, mogelijk clarinet, dat weet ik niet. Mond mondharmonica, dat neem ik ook wel aan. Uh, concertina gebruik ik erin. Dat zou ja, zo'n beetje zijn, denk ik. Wat is die fascinatie daarvoor, voor dat soort materiaal? Oh, dat is moeilijk. Hoe moet daar nog op antwoorden? voor hetzelfde geld had u gewoon een, een, een, ja, een trompet of een, een gitaar kunnen bespelen... maar u speelt hele uh, aparte oh, dingen. Ja, ja, nou ja. Dat ik, oh, wacht eens even. Nou, ja, ik geloof dat ik het dan zo kan zeggen. Uh, ik uh, zie graag het clowneske van uh, muziek. Vandaar, wat, wat ik doe is clownesk. Ik ben geen clown, maar het is wel clownesk. Het is uh, komisch. Uh, ja, parodieën. Dat heb ik uh, mijn leven lang gedaan met, met, met zingen en met, met spelen. En ja... Ik, speel die, ik bespeel die instrumenten ook wel en dan ook, eh, laten we zeggen, volkomen verantwoord. Maar er komt altijd een tikkeltje, of een tikkeltje of soms wel een boel clownerie bij. Mm -hmm. ja, we staan hier nu nou op dan het, dan. het festival. Ik zie hier een stempeldoosje. Zou, zou je daar bijvoorbeeld een muziekinstrument van kunnen maken of muziek eruit <laughs> kunnen krijgen? <laughs> ik ga eens proberen, kijken wat we doen. Nee, dat is te dof. Nee, dat geeft heeft niks. Dat geeft geen geluid. Maar wat geluid maakt. Ik heb op. Oh ja, ik stem. Ik heb bijvoorbeeld in mijn leven lang. Heb ik, mijn leven lang, nou, Oh, zo heet het ook, ja. geloof ik. Uh, heb ik fluiten gestemd, bellen gestemd. fietsbellen gestemd. Uh, cirkelzagen gestemd. Uh, nou, noem maar op. Wat maar geluid maakt, dat stem ik. En dan, dan maak ik uh, een merkietje op. Of zoals de toetrix. Nou, daar kan ik alles op spelen, inderdaad. Ja. Ja, ja. Dat is toch mooi? Ja, ik wel. Ik heb er plezier in. Ja. Ja, dat ja. is zeer zeker. Maar dan moet je ook een speciale oren hebben natuurlijk. Ja, dat wel, ja. Ik... Wat wandelt u nou uh, over straat met een en al geluid... waarvan u denkt van, hé, hey, daar kan ik wat mee? Mm, dat heb ik veel gedaan. Oh, dat is een beetje... Nu een beetje verminderd, want ik heb al zo'n hoop geluid. Maar uh, ja, ik ben veel met... Uh, ja, Hoeft het niet eens op straat te zijn, maar uh, laten we zeggen. Veronderstellen, uh, in, in een restaurant Je hoort een gerinkel van vorken en wat ook. Uh, borden en vorken enzovoort. En dat op stemming te brengen, ja, dat, dat is iets wat me fascineert. Je hebt het over fascinatie. Wat een mooi woord, fascinatie. Ja. Dat is wat me fascineert, ja. Om overal waar geluid in zit, het ook nog een keer zo te maken dat, het, uh, dat je de muziek mee kan maken. Dus niet alleen geluid, maar ook muziek. Ja. Toby Rix wordt wel de laatste der echte oude entertainers genoemd. Hij zit meer dan 50 jaar in het showbizvak en is de ontwerper en bespeler van eigenaardige muziekinstrumenten. De toeterix, de concertina, de arresleebellen en de klapsigaar. De muziek speelt al van begin af aan een belangrijke rol in het leven van Toby Rix. Hij komt uit een gezin van vijf kinderen. Alleen Toby getuigt getuigd van een muzikale smaak. Hij trommelt al als peuter op tafels en stoelen en probeert uit allerlei voorwerpen klanken te ontlokken. Volgens de verhalen van Willy. Stond ik al uh, op drie, vier, vier jaar leeftijd met alles te trommelen? En te... Maar dat zijn de verhalen van de familie natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> dat weet ik zelf niet zo meer. Maar later op de lagere school? Uh, ja. Um, het is eigenlijk pas begonnen toen ik van school af was. Ik ben wel dus in die tijd wel bezig geweest met, met dingetjes en zo, maar dat had niet veel te betekenen. Ik wilde dol, nee, in de eerste instantie wilde ik dol graag toneelspeelacteur, dus toneelspeler worden. Dat wel. Dus dat was echt mijn... Uh, het eerste waar ik, uh, waar ik aan dacht, dat wil ik worden. Hoe kwam je daarbij? Ja, dat vond ik prachtig. Ik bedoel, dat, dat boeide me. Maar je had ook een voorbeeld. In die tijd? Ja. Van wat ik, wat, wat ik wist, wat, wat, wat er was, hoor. Ja, wie had je toen de tijd? Nog, een, nog niet eens Co Dijk of wat ook, maar... Ja, de familie Delamare, de, Lamar, de Lamar Chris Lamar en, uh, Ja, er waren nog zoveel van die. Maar dat, dat vond ik prachtig. Maar dan moet ik erbij zeggen dat dateert eigenlijk pas... vanaf ik een jaar of 14, 15 was, hoor. Voor die tijd kwam dat niet zo... Nee, kwam dat, niet, kwam dat niet uit. En om iets te doen... Ik ben begonnen dus met gitaarles te nemen. Dat de eerste muziek wat ik ging doen. Nee, mandoline Ik ging eerst op een mandolineclub het was namelijk zo, geld was, uh, was er niet om iets te doen. Ik bedoel, uh, we hadden het dus niet, Ik kan niet zeggen van nou... Uh, Breed. Ja, zoals het nu gaat, je gaat naar een conservatorium of wat ook. Dat was dus niet zo. Ik moest ook gelijk, toen ik van scholen kwam, van de, van de, heet het voortgezet, gewoon lager onderwijs. Heet het toen VGLO moest ik gelijk een baan zoeken, want uh, er moest geld, er moest, er moest verdiend worden. Dus het was bij ons thuis nog niet zo, het was geen armoede, dat wil ik niet zeggen, maar uh, er moest geld, er moest verdiend worden. Ja, maar toch bracht u uw jeugd door in de crisisjaren. Ja. Dus dat betekent wel armoede. Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, maar ik kan niet zeggen dat wij, dus nee, armoede kan ik niet spreken, maar ja, wel... Uh, Gaan. Voor, voor, dingen, geld voor, voor extra dingen, bijvoorbeeld voor uh, muziek, les te nemen of, of, of wat ook. Dat was er niet. Dat is pas doordat ik ben gaan werken, is dat gekomen. Mm -hmm. en, ja. Maar toen u ging werken, waar begon u te werken? Uh, ik ben begonnen als een uh, slagersleerling. En dat heb ik inderdaad uh, precies zes jaar gedaan. En, uh, wat, maar wat ik dolgraag deed... Nee, dat was de, de neering, verkoop. Oh, ik vond het heerlijk om met het publiek. Nou ja, dat was al. Om, om uitbenen en al dat, dat voorbereiden, dat doe je achteraf, weet ja. je wel. Dat, uh, U was dat eigenlijk, vond ik niks, nee. U was eigenlijk een beetje een toneelspelende aan de Ja, zo zeg je ja, inderdaad. Ja, zo, dat zou je kunnen zeggen, ja.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 Ook al gaan de sterren door met een glonker. Ik loop langs de huizenkant met mijn luchtbeschermingswand, De lantaarn in mijn hand om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen. Daar gaan wij. Maak het, donker, maak het donker. Ik speelde een paar maanden gitaar, drie, vier, vijf maanden gitaar. En toen sloot ik me aan, zo noem je dat dan, bij een... Showband. Snare show, uh, instrument, dus gitaar en banjo's. Zogenaamde banjo-band. Mm -hmm. En daar was ik dus gitarist in. Gitarist, zanger. Gitarist, zanger, entertainer in, in de dop. Want ik zong wat liedjes en ik, uh, ja, ik vertelde wat, nou, Ja, ik was een, een soort entertainer al. Mm. En wat voor liedjes al. zong u? Dat waren... Uh, in de eerste instantie waren twee soorten optredens als cowboys. Dat was in 1938, hoor. Dus <laughs> Dat waren de eerste cowboys... die zo'n beetje in Nederland ronddwaalden. Uh, Cowboy-optreden. En daarna hadden we, een, uh, hadden we een tweede optreden. Dat was in normale kostuum. Normaal hemd en broek en zo. Uh, dat bestond uit... Uh, internationaal repertoire. Dus Hollands, Frans, Duits, Engels. En... Uh, ja... Maar dat bleef aanvankelijk beperkt tot Amsterdam, het optreden ja. van deze banjo-band? Ja, uh, Buiksloot kwam je dan of zo, maar ja, dat bleef beperkt tot Amsterdam inderdaad. Mm -hmm. En had u veel succes daarmee? Ja, dat was een heel succesvolle band. De Gangmakers heette ze. En dat was een banjo-band, hè? De dat gangmakers. was een banjo-band. Ja. En dat was een man of tien... Ja, zo'n man of tien. Mm -hmm. Gitaren... En, en banjo's, dat was het eigenlijk. En dan speelde u al een beetje country en western? Ja, dat was toen. Uh, dus ik wat een deel optreden als cowboy. Dus een cowboy en western repertoire. En het andere was een internationaal repertoire. Mm -hmm. Dat is dus mijn, uh, <coughs> ik kan wel zeggen mijn basis, mijn, mijn wieg tot mijn latere cowboy optreden. Hoe, hoe kwam u dan bij die muziek terecht, dan, de country en western muziek? Had u dat gehoord op de radio? Ja. Dat hoor je op de radio. Was dat populairder dan bijvoorbeeld de jazz? Of, of? Nou, het was niet je kan niet zeggen dat het populair was. Uh, ja, het is moeilijk om dat op een weegschap te leggen. Ik denk dat het ongeveer gelijk geweest zal zijn. Ja. Maar kun je dan ook zeggen dat bijvoorbeeld de jazz wat meer bestemd was voor de intellectuelen, terwijl de country western meer bestemd was voor. Ja, de mensen die gewoon in grote zalen terechtkwamen... en dan proberen daar aandacht naar te luisteren? Of? Ja, nou, ik geloof dat Jess ook niet direct iets met uh, intellectuelen te maken had. En, nee, ik geloof dat geen van twee... Je, je houdt er, er niet van, Het spreek je aan of niet. Mm -hmm. Ik kan dus, uh, ja, daar moeilijk op teruggrijpen. Of, of misschien professor en D, &D uh, de voorkeur gaf aan Jess of aan Cowboys. Song, dat weet ja. ik dus niet. Maar wat voor mensen kwamen in die zalen dan waar u optrad? Met die voorstellingen van toen, die banjo? Uh, ook ver het, het verenigingsleven. Waar vooral uh, verenigingen waar we toen voor optraden. Dat wel, ja. En in uh, andere gelegenheden, ziekenhuis of zo weet je wel. Dat was in mijn amateurtijd. Mm -hmm. Dat waren nu amateurs dan, hè. ik praat over amateurisme. En daarmee, dus als twee jongens met gitaar, traden we op in wat je toen had, het cabaret der onbekenden. Dat was op het Frederikseplein. En daar kwam gewoon publiek. Dus echt betalend publiek. Maar de artiesten die optraden... waren allemaal uit het uh, uh, amateursector. Uh, sector. Mm -hmm. En daar traden wij dus op. Als twee jongens. Sneezy en Snoezy. Heet het. <lacht> Hoe op die naam komen? Ik moet erop lachen. Oké. Okay. En daar trad tegelijkertijd ook op... Een zekere Marietje Jansen. En... Ja, zo is het gekomen, hè. Wat gebeurde er? Ik, uh, we werden verliefd op elkaar, Marietje en ik. Dat was mijn eerste grote liefde. en uh, Ja, wat, was, uh, wat lag meer voor de hand dan... Dan moeten we ook samen gaan zingen ook. Maar samen bleef dan, een, dus niet met z'n tweeën, met een trio... dus met een, Collega waar we toen mee werkten. En omdat we toen het cowboy-repertoire ook kenden, zijn we als cowboy-trio gestart. Mm -hmm. En omdat we toen ook nog jong waren, waren het de Young Rambling Cowboys. En jullie zongen in het Engels-Amerikaans of hadden jullie ook een Nederlands accent met een nee, Nederlandse accent? Nee, tekst? nee, We deden puur Amerikaans. Met echt een Amerikaans en als slang. ons. We gingen echt door voor cowboys. Men. Ja, men wist niet anders. of... We spraken geen woord Hollands. En dat heeft geduurd tot uh, dik in 40, tot eind, eind 40, zoiets. begin 41. Maar als u nu terugkijkt op die periode, hè, u zegt wij traden op als coyboys. Wij zongen country-in-westernliederen. Ja. Wij waren Amerikaans. Ja. Wat voor beeld hadden jullie daarbij dan van Amerika? Bestond het alleen maar uit coyboys en indianen? Hoe... <laughs> wat voor beeld? <laughs> dan vraag je me wat. Uh, ja, je had een beeld van een Cowboy, wat je je van voorstelde... dat is later helemaal veranderd, moet ik zeggen, hoor. Ja? Ja, zeker. Dat is een heel ander beeld. Ja, een erg romantisch beeld had je erover. Had je ervan... Maar dat werd ook gevoeld door Amerikaanse Cowboy-films die u zag dan in Amsterdam. Ja, ja, ja. Toen dan, voor de oorlog had je dan die... die Roy Rogers films, vooral. Ja, dat was toch... Werd natuurlijk ook... Uh, ja, geschoten en zo. Maar, maar dat, dat zag je heel anders. Dat, uh, dat, dat zag je eigenlijk met, uh, door een romantische bril. Door een uh, gekleurde bril, laat ik het zo zeggen. Ja, ja kamvuur, weet je wel. Dat soort dat idee had je dan. Als maar het schieten op Indianen, dat dacht u van nou ja, dat is toch maar een bekomstigheid? Of? Ja, ja, oh ja, dat zag je helemaal niet. Nee. Ja, eigenlijk een filmbeeld ervan. Mm -hmm. het, het, het, geen echt, echt beeld, nee. Als je kijkt, als je daarin gaat verdiepen hoe het werkelijk geweest is... Ja, neem me niet kwalijk dan. Mm -hmm. Maar ja, dan kan je ook niks meer zijn. Dan kan je geen... Uh, want uh, waar wordt niet geschoten? Mm -hmm. Maar u zegt dat beeld is later veranderd. Ik heb dat beeld nu niet meer. Uh, zoals nu de cowboys zijn en, en de, uh, uh, de... Cowboys Songs bijvoorbeeld. Dat is heel, heel anders dan wat wij niet die tijd deden. Mm -hmm. Want het, is, het heeft later... Die country en Western noemen ze het dan nu. Ja, dat heeft zo'n een, een opgang gemaakt. Verschrikkelijk. Maar wat is dan het grote verschil met de teksten... en ook de muziek uh, van vroeger uh, en nu? Uh, vroeger was het veel... Uh, ja, je zou kunnen zeggen... het is nu professioneler. Dat is eigenlijk niet, niet helemaal juist... Want het was toen ook professioneel. Maar nu met, met allerlei instrumenten. Oh ja, dit bijvoorbeeld. Cowboy die, die, een cowboy, die speelt banjo, die speelt viool, fiddle, speelt gitaar, maar die speelt geen st steelgitaar, geen drums, geen toetsen. En nu heb je die cowboys die, van, van nu, die spelen allemaal toetsen en uh, hebben versterkers van uh, 100 watt. En... Dat is, al heel anders. dat is heel anders wat wij, dan de sfeer die wij toen eigenlijk probeerden over te brengen. Maar dat is een verschil in techniek. Ik bedoel, als u bijvoorbeeld de teksten onder de loep neemt... de teksten zoals Roy Rogers vroeger zong en zoals u ze ja. licht ook zong... en een tekst als Tammy Wynette ze momenteel zingt... Hè? de Amerikaanse ja. zangeres die ja. ook Country westen zingt... wat is dan het grote verschil in lyrics, in, in teksten? Daarin dan niet... Dat, Dat grijpt ik. nog steeds terug op romantische... Ja, ja daarin dan niet. Nee, ik, ik bedoel in hoofdstuk de uitvoering, laat ik het zo zeggen. We're gonna sing about the floozy and the fly, fly. Let's sing about the floozy and the fly, fly. We're gonna sing about the floozy and the fly, fly. Fly die, fly die, fly die, fly die. Fly die. Johnny en Jones are singing a crazy song for you. If you sing, there is something wrong. Swing in the way we do. The fat foot floes in the firefly. Fly. The fat foot floes in the firefly. Fly. The fat foot floes in the firefly. The fat foot floes in the firefly. The fat foot floes in the fly. Toby Ricks is autodidact. Hij kent geen muzikale scholing. Een conservatorium heeft hij nog nooit van binnen gezien. Hij wilde dolgraag naar een muziekschool, maar er was geen geld om hem te laten studeren. Daar heb ik heel lang, heel lang mee moeten worstelen. Um, ik, heb nog, ja, ik heb nog het idee, wat ik toen graag gewild had, toen ik eenmaal met muziek bezig was. Ja, muziekschool of conservatorium, maar dat zat er niet in. Dus ik heb dat eigenlijk allemaal zelf moeten... En via dan dus gewoon uh, les, uh, lessen van uh, particuliere leraar... Dat kon dan, dan wel, maar conservatorium, al dat soort toestanden, dat, dat ging niet. Maar had u wel het liefst gedaan? Waarom? Dat had u wel het liefst gedaan? Dat, het liefst gedaan. Niet... Dat, wil, dat wilde u wel het liefst? Ja, wel. Oh, jazeker. En dat heb ik altijd gemist. Toch wel. Toch wel. Ja, nu ben ik op, op een... Ja... Leeftijd is zo gek. Ja, nu ben ik in een fase gekomen dat... Uh, nu niet meer zo, maar vroeger, ik heb er vroeger wel mee te kampen gehad. Maar geef dus een voorbeeld dan, de omgang nou, met collega's. Bijvoorbeeld, uh, conservatorium, dan, uh, van huis, word je goed aangepakt. Dus en, en neem aan muziek, lezen. Uh, ik ben geen vlotte lezer. Ik heb namelijk... <laughs> ja, dat hebben ze natuurlijk geleerd uh, op school conservatorium, die lezen vlot zo van, van muziek af, spelen ze. Dat is voor mij nog steeds uh, een, een, een punt. Ik zou bijvoorbeeld niet in een orkest kunnen werken. En en vu, zoals ze het noemt, een, uh, gaan spelen. Nee, dat moet ik echt wel even goed bekijken. Ik lees muziek, dat wel, maar uh, niet en vu. Ik, ik, bijvoorbeeld een beetje moeilijk stuk, daar kan ik niet zomaar wegspelen. Van muziek af dan. Maar bestond er bijvoorbeeld ook een onderscheid tussen de collega's... mensen die wel een conservatoriumopleiding hadden gevolgd... en mensen die dat niet hadden gedaan, die dus een beetje in de praktijk dat zelf hadden geleerd? Uh, niet in mijn vak, want daar kwam je niet tegen. Want ik ben dus eigenlijk wat je noemt in het zogenaamde varieté-vak gegaan. Ik ben dus uh, uh, muzikaal... Uh, uh, eerst entertainer en later ben ik muzikaal excentriek, clown, clownerie gaan, gaan doen natuurlijk. En daar kwam ik... Want, daar, daar was, daar was ik eigenlijk de, de bink, kan je zeggen. Want als... Uh, dat heb je veel met muzikale nummers, bijvoorbeeld muzikale clowns. En daar sta ik dan... Daar denk ik dan zelfs al wel een, een trapje hoger mee. Want heel veel muzikale clowns kunnen op een instrument bespelen... maar meer ook niet. Ik bedoel, en dan kunnen ze dat bespelen met één of twee liedjes... en dan houdt het op. Maar ik heb me dus wel in die tijd... Uh, ja, daar als ik, als ik ging mijn interesse vanuit uh, Kunnen ontwikkelen. Maar als, hoe noem je het, autodidact, hè? Mm -hmm. uh, ja, op die manier ben ik, uh, ben ik te werk gegaan. Want mond, mondharmonica spelen bijvoorbeeld, dat heb ik helemaal zelf moeten leren. Ja. Maar als je zegt, ik ben een entertainer. Ja. Ik ben een muzikale clown. Ja. Ik ben ook een beetje een muzikant. Ja. Wat voelt u dan als u uw carrière beschouwt, dan toch het meeste voor? Voor een muzikale clown? Dat is het typerende van Toby Rix. Ik uh, je bedoelt uh, hoe ik mezelf het, ja? hoe ik mezelf het, het, het meeste zie. Als uh, entertainer, clown... Ik ben, ik ben geen uitspraak clown, hoor. Ik doe wel clownesk, maar ik heb ook geen gesmink gezet of zo. Ik werk normaal. Als onderdeel doe ik wel eens een typetje als clown, maar is gewoon, dan geef ik het aan. Maar normaal gesproken werk ik zo als ik uh, ja, in een gewoon pak of wat ook. Uh, dan vind ik, als ik het zelf zou moeten omschrijven, ben ik dus een entertainer, een muzikale entertainer met gebruikmaking van mijn mogelijkheden op muzikaal gebied, muzikaal niveau hier in de huiskamer bij u thuis, op het dressoir... zie ik allerlei clowns staan met muziekinstrumenten. Ja. Dus ik dacht, van, Toby Rix is een muzikale clown. Ik ben gek met clowns, hoor. Ik bedoel, als ik maar enig idee heb... hier of daar is een clown bezig, dan moet ik erbij zijn. Bijvoorbeeld, ik ga naar een circus... in de allereerste instantie alleen voor de clowns. Ja, la, ik bedoel, het is een prachtige nummer die je ook, ook kan zien. Maar ik loop elk circus af... Om, ik ben altijd gek van clowns geweest, dat wel. Wat is de grootste clown in uw ogen? Popov? Nee. nee? Zeer beslist niet. Uh, ja, nog ga ik iets zeggen wat, waar iedereen misschien van opkijkt. Nee. Nee. Die man doet mij niets. Een clown moet me ontroeren... Ik moet kunnen lachen. Het hoeft niet eens, maar het moet iets... De man is voor mij zo statisch, zo kil. Hij, hij, hij, hij kan wat, hij heeft vaardigheden, noem je dat aan. Hij kan wat jong leren, hij kan al koordansen of wat ook. Maar de man doet me als clown niets. En nou ja, daar is al iedereen wel die dat hoort. zal denken ik Nee, Popov is... Die staat er niet achter. Ik, ik, ik, ik begrijp die man niet. Het is... Voor mij een, een, een, een lompe figuur die door een porseleinkast loopt. Ik, ik, ik, heb, ik, ik heb er geen woorden voor, echt niet. Die, die man, die... Nee. Ik... Nee. Dat is het enige... Ik geloof het is het eerste die, die ik afkraak...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 Heer in het verkeer, het is haast niet te harden, wat gaat dat ding te keer? Daar springt een bont aan florren, heer in het verkeer, tegen een winkel, geluid, rinkel in de etalage. Leuk. Twee agenten, dat was centen, oh wat een ravage. Wanneer je bont en blauw ziet, besef je eens te meer, een mens wordt heus zo gauw niet. Heer in verkeer U heeft uw uh, Toetrix momenteel in twee koffers. Ja. Daar gaat u de hele tijd mee op pad. Wat zegt u? Dat wordt vervoerd in twee koffers, ja. Mm -hmm. Dat klopt. Mm -hmm. Heel compact uh, kan ik het vervoeren. Ja. Uitgepakt is het nou, nogal nog een behoorlijk apparaat. Ja. Hoe lang duurt u erover om die toetrix op te bouwen? Nou, zo'n tien minuten, zeg maar. Mm -hmm. 10 minuten om op te bouwen en te prepareren. Moet, er zit bijvoorbeeld pistoolschoten op enzovoort. Dan moet je het allemaal gevuld worden en zo En toeters op de juiste hoogte zetten, ja. Kan er één koffer opengemaakt worden? Ja. Nou, het zit in twee koffers. Ik zal, ik zal er alle twee openmaken, oké? Okay? Ja. Hier zit een heleboel troep en oude toeters. En hier... Ja plus het, uh, het rek, waar het inkom wat uitgebreid wordt enzovoort... dat wordt uh, verlengd en uh, verbreed. Dus ja. erg compact, zoals je het ziet. En wat voor toeters zijn dat? Dat zijn, uh, nou, bijvoorbeeld hier een... Uh, dat zijn toeters, die zijn zo'n jaar of 80, 90 oud Je zou zeggen, nou, het is nog niet uh, antiek, maar mm -hmm. opoestijd, op hè? Ja. Uh. Je schrikt ervan, hè? Je hebt bijvoorbeeld hele lage tonen. Zoals een hoge ton eruit. Ja. Beetje hoger. Nog hoger. En soms. Hier. Uh, dan heb ik dekkers hier ook, hè. Dus allemaal wat geluid maken. En hier horen. Nou, ik zal het. Nou, alles mag wel geluid maakt. Genoeg. Nou, ik zie dan, als ik deze toeters uh, bekijk, verschillende ballen. Hè? Ja. De ene is groter dan de andere. De andere ziet er wat robuuster uit, uh, wat glimmender. Speelt dat nog een rol? Ja, de, de grootte, de, de, de vulling en de dikte. Er zijn erbij die ik vrij stevig aan moet knijpen. Zoals. Wat zit er uh, Bijvoorbeeld. Ja. Dat moet je zien, natuurlijk. Dat moet je voelen. Dit is soepeler dan deze bijvoorbeeld: De rubberbal. Ja, het zijn rubberbal. Ja. Maar waar selecteert hij dan op, op dat rubber? Al de rubber, ja. Dat is het belangrijkste. En een tijdlang heb ik daar erg, uh, ja, erg veel moeite mee gehad om die ballen nog te, te kunnen krijgen. En nu is er een fabriek ergens in Brabant die die dingen speciaal maakt. Ja. Die, die uh, ballen in, in het nieuw. Want ik heb lang heb ik met hele oude. En die dingen gaan, die vergaan ook. En die heb ik honderdmaal moeten plakken en, en, en uh, moeten vulkaniseren, zeg maar. Mm -hmm. Maar nu kan ik nieuwe, uh, nieuwe ballen kan ik dus bestellen. Maar hoe kwam u aan deze oude toeters dan? Via garagehouders? Deze toeters? Ja, of kroop u allerlei autokerkhoven op? Ja, in de eerste instantie allerlei autokerkhoven. Ja, ja maar toen is het een, dat is ook, ook alweer uh, 25 jaar geleden is de boel verbrand. En toen bestond het niet meer. Toen had je geen autokerkhoven meer met toeters. In, in die tijd dat het begon, wel. Toen niet. En toen hebben ze dus omdat mijn spul verbrand was, hebben ze een, een enorme actie via media... hebben ze dus gehouden met het verzoek om... Uh, als iemand iets op zolder of in de kelder had liggen... of ze dat naar mij wilden opsturen, dan kon ik mijn instrument weer uh, opbouwen. En dat lukte toen ook. En dat is heel goed gelukt, ja. U kreeg ladingen vol met autotoeters en scheepstoeters opgestuurd. Ik had een hele zolder vol. Dan moet ik erbij zeggen... Daar was ook natuurlijk materiaal bij wat ik niet gebruiken kon. Wat te klein van geluid was. Want het moet een beetje op elkaar afgesteld zijn. Hè? Je kan bijvoorbeeld niet een klein vogelfluitje naast een zware te zetten. Want dan verzuikt het. Mm -hmm. Dus ik heb een hoop ook niet kunnen gebruiken. doet, een bang, bang, bang, a ping, ping, ping. Dat geeft hij wat je pakt, je slaat maar op mijn ding, dat is de doet. Als ik thuis kom vraag mevrouw speelt voor mij nu nog een keer de toeterikse boogie. De toeterikse boogie. Speciaal op haar verzoekie de toeterikse boogie. Weet ik op uh, voor een klein gezelschap, voor een paar honderd mensen, dan in een groot theater met licht en fluwelen doeken enzovoorts. Het liefst uh, doe ik nu wat je noemt de zogenaamde floor-shows, wat je ook de laatste tijd ontzettend veel hebt: hè? cabaret of diner dansant. En daar voel ik me het meest in mijn element vanwege het directe contact met je? Directe contact, ja. uh, wat ik. Wat, wat, ik, wat ik ook moeilijk tegen kan, is uh, een voorstelling met uh, een toneel, dus een grote zaal... met een bundel, een bundel licht waar ik geen mensen kan zien. Dan voel ik me verloren. Dat vind ik het meest erge. Charlie Parker. Ja. Die komt op, op de bühne, op het toneel. Kijkt de zaal in en wil het lied Mello Mello gaan zingen. Kijkt de zaal in en ziet daar een beeldschone vrouw en wil voor haar zingen. Dan pas krijgt hij inspiratie om mello mello te zingen. Waar denkt u aan als u optreedt? Ook. Uh, aan beeldschone vrouwen? Ik, Ook aan beeldschone vrouwen? Ja, allereerst. Ja. Uh, als ik optreed... dan... Uh, laten we zeggen, je, je hebt een, een gezelschap van een, een paar honderd man. Dan heb ik... Zijn maar zo gemiddeld twee, drie, vier figuren waar ik direct contact mee zie. En dat gaat dan over op die andere 400, de rest van de 400. Maar daar. Uh, uh, ja, daar heb ik dus uh, voor mijn gevoel direct contact. Mm -hmm. En als ik dan nou bijvoorbeeld dat instrumentje speel. dan doe ik dat op één, één en één vrouwtje. Helemaal. Ja? Dan speel ik helemaal op dat ene vrouwtje. Dametje of meisje wat er zit. Dat wel. Ik en wat op... denkt u dan aan? <laughs> waar ik aan denk? Uh, ja. Oh. Prettige dingen. P prettig samen zijn. Uh, Tijdens het spelen? En? Tijdens het spelen, Tijdens het spelen, dus. spelen ja. Dus denkt u aan prettige ik, dingen ik met... Uh, uh, ja. Uh, dan heb ik het idee dat er iets klikt tussen ons. Zonder uh, verdere... Uh, uh, Gedachten, in, in, uh, in welke vorm dan ook. Maar het klikt tussen ons. Ik vind je aardig. Oh, dat doe ik alleen? Ja, ik, ik moet al iemand aardig vinden. En uh, die moeten iets hebben, iets... Ik, ik zou bijvoorbeeld dat contact niet kunnen zoeken met uh, iemand met een zagrijnig smoel of zo. Dus dat moet er iemand zijn die al in is, weet je wel. Dus daar heb je contact mee. Uh, ja, een beetje... Zo zou ik het kunnen noemen. En heeft u nooit gedacht om zelf composities te maken, om op papier composities te maken, wat voor het nageslag bewaard blijft? Hè? Zoals. Een... <laughs> dat klinkt heel duur. Hè? Ja, ja. Nou ja, er zijn wel dingen bij die ik zelf dus uh, gedaan heb en uh, zelf gecomponeerd heb, maar uh, no, verder nooit, nooit iets mee gedaan. Ja, In, in de praktijk, mm -hmm. maar verder niet uh, uitgegeven of wat ook. Nee, dat niet. Nee. Ik bedoel, dat, dat, dat, wat ik met Constantina speelde, dat is een eigen compositie. Maar ja, nooit laten registreren of zo. Waarom nee, nee. uh, dan niet? Daar ben ik weer net weer te, ja, te laks voor, laat ik het zo zeggen. Dom eigenlijk. Want je kan dan. Mijn zoon bijvoorbeeld, die componeert. Ja, daar verdient hij ook geld mee. <laughs> ja. Maar dat heb ik nooit gehad. Ja, daar word je niet in, in, in groot gebracht, niet opgevoed. Niet... Als ik weer opnieuw zou beginnen, dan zou, het, dan zou ik het wel doen, natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk. Het is toch een vaste bron van inkomsten? Als er bijvoorbeeld... Ja, ja, wel. Maar dat heb ik nooit gedaan. Maar u bent ook geen figuur om rustig achter de tafel te gaan zitten... om een compositie te maken? Nee. Ja, en daar zijn er ook... Kijk, daar zijn er veel betere voor, natuurlijk. Dat geloof ik wel, ja. Misschien zou ik, nee, ik het. Uh... Nee, daar ben ik geen figuur voor. In jaren 60 en begin jaren 70 speelde Rix de sterren van de hemel. Hij werd veel gevraagd, reisde stad en land af en het geld kwam bij bakken binnen. Soms trad hij twee keer op, op één avond. De televisie ontdekte Toby Rix en hij trad op in shows van Willem Duis, Mies Bouwman en in de revue van Snip en Snap. Toby Rix raakte heel bekend. Zijn hoofd de toeschouwer toe vanaf affiches op elke straathoek. Toen trad de grote stilte in. Mensen beneden de veertig jaar kennen Toby Rix niet. En mensen boven de veertig jaar denken dat hij dood is. Uh, je hebt... Periode dat je erg in de belangstelling staat. Of je zogenaamde hoogtepunt enzovoorts. Ja. Uh, maar het hield op met platen maken en tv en wat ook. Maar uh, mijn werk ging. Ik, ik ben nu 72, ik werk nog. Ik zeg het niet dagelijks. Maar ik zit in Spanje en, en, en, en, en in, in, in Italië en in Engeland. Ik zit overal. Maar dat, ja, maar dat staat niet elke dag in de krant nu. En in die tijd dat je dus je zogenaamde, dat was dan mijn zogenaamde populaire periode, ja, ja, val je meer op, laat ik het zo zeggen. Uh. En nu valt het niet op aan een hoop mensen die, ja, er zijn, er zijn uh, mensen die, die vragen af of, of het nog leeft, ja, of het nog bestaat. Ja. ja, inderdaad, ik besta en ik leef en ik werk. Maar hoe komt het dan dat u toch een hele grote of lange periode... gekend heeft van mateloze populariteit... Ja. en daarna inderdaad vergeten, min of meer? Ja, dat weet ik niet. Ik zou... Hoe werkt dat mechanisme? Hoe komt dat? Dat vraag ik me eerlijk gezegd ook af. Uh, nou, een ander, een ander feit is dit. Uh... Ik, probe, ik zou het graag... Ik wil het proberen uit te leggen. Zoals nu. Ik werk nu. Hè? Overal waar ik werk. Nu zeggen de mensen... Hoe is het mogelijk... dat jij niet voor, voor, voor tv bent of radio? En dan, ja, dan kan ik zeggen... Ja, dat is mogelijk. Nou ben ik misschien wel een beetje duidelijk. Omdat de mensen die tv doen of maken... Uh, producers, agenten, mij niet zien, niet weten dat ik besta. Dus, naar mijn idee, dat ligt aan hun, niet aan mij. Maar dat moet een reden hebben, natuurlijk. Waarom werk ik in het buitenland wel voor tv? Omdat een buitenlandse agenten mij... Ja, die, die, die zien mij, die, die weten wat ik doe. Maar hier in Nederland, uh, weet ik veel, ze kennen me niet eens... Dat zijn jonge mensen, maar ik vind ook dat jonge mensen... als, als zijn ze 30, 35, 40 jaar, moeten toch verder kijken dan hun neus lang is. En wat dus niet in het buitenland is, bijvoorbeeld in Engeland... daar zijn artiesten van 60, 70 jaar, en die niet werken. Die, die zijn ook nog gewoon voor radio en tv, hier niet. Hier schijn je uh, afgedaan te zijn. Tenminste, voor die mensen dan, hè? Begrijp goed op het doel. De goede niet uitgezonderd. die zullen er ook wel te zijn, maar... Meer deel zeg ik nee. Nee. Want het lijkt me nogal wat om, bijvoorbeeld als er op uw naam theaters worden uitverkocht, om te eindigen als muzikant, of als muzikale clown, of als entertainer op personeelsavondjes. Nee. Zo, zo voel ik het niet. Nee? Nee, zo voel ik het niet. Ik ben blij dat ik het meegemaakt heb. Ik kan het zelfs nog sterker zeggen, ik werk nu prettiger, ontspannender... dan in de periode dat, uh, dat ik uh, goed in de belangstelling stond. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Hoe dat kan... als je in de belangstelling staat... en veel doet voor radio en tv... dan... blijft er weinig over van privacy, bijvoorbeeld. Ik ben erg gesteld op privacy. Dat heb je niet als je dagelijks in de belangstelling staat. Dat vond ik in die periode echt fijn, hoor. Ik bedoel, daar zal ik nooit iets van zeggen. Maar... Ik heb het meegemaakt. En dat vind ik, ik heb er nu geen behoefte aan. Het moment dat ik werk en uh, dat ik mijn werk doe... heb ik er ontzettend veel plezier in. Maar ervoor en daarna hoeft voor mij niet zo. Zoals nu, goed, nu dit interview, er zijn dingen die voorkomen. Maar als ik dit dagelijks zou hebben, zou ik het niet leuk vinden meer. Maar waar heeft dat mee te maken? Met ouderdom? Nee, niet met ouderdom. Eh... Uh... Relativering. Je zou kunnen zeggen, je relativeert. En dat komt dan wel met ouderdom. Dus dan toch, oké. Nee. Toch, okay. toch mogelijk door je leeftijd ga je dingen relativeren. En ik vind, dat zeg ik, vind het leuk. Dan nou noem je het zelf een, een zwart gat. Het is voor mij nooit een zwart gat geweest. Als je een enquête zou houden... Uh, om te vragen naar uh, populariteit of mijn naam... dan zeg ik, oké... Okay, ga onder de veertig vragen, dan kom je ze niet tegen. Een enkeling, door middel van hun ouders of een, een grootouders zelfs. Dan kom je iemand tegen. Maar boven de veertig kan ik zeggen, ga je gang en dan kom je nog genoeg tegen. Die weten wie en wat ik ben. En dat is ook het publiek wat naar uw voorstellingen komt? Kijken. Nee, ook... Uh, nou, dat hangt er vanaf natuurlijk. Hè. Als je bijvoorbeeld... Uh... Nou, zonder Willem Breuken... Maar... Zeker. Oh, Willem, nee, Willem Breuker heeft een eigen publiek. En die, ja. die, die zit gegarandeerd onder de 40, ja, onder precies. de 35. Ja. En die kennen me dus niet. Ja. Oh ja, nee, dat is een leuke vraag die je stelt. Dus die kennen me niet. En, nou, die komen voor Willem Breuker. Nou, Toby Ricks. Oké. Okay. Uh, uh, voor hun een onbekende Amerikaanse naam. Ik zou ook een Amerikaan kunnen zijn. Maar goed. Dus dat is allemaal jong publiek. En voor mij is niks mooier dan dat. En het is het publiek wat komt op zijn muziek. Dat verschilt nog met wat ik doe. Nou, dan zien ze mij. Zien een, ze een, een, uh, iemand opkomen die driemaal een drie leeftijd is. Uh, ja. En dan de reactie. Kijk, dat is nou weer het pluspunt van uh, niet bekend zijn. Net zoals in het buitenland. Als ik in het buitenland optreed, uh, kent men uh, heb ik niet die naam die ik hier in Holland heb of heb, of heb gehad, hoe je het noemen wil... Maar als je dan ziet, dat zeg ik, ik kan voor jeugd werken voor, voor, voor acht jaar. En ik heb het geluk, en dat wist ik ook niet van tevoren, dat kan ik wel zeggen... dat mijn werk tijdloos is. En dat is nu door Willem Reuker eigenlijk, want het is zijn werk, bewezen. Want ik werk voor zijn publiek net zo makkelijk. Ik zou haar zeggen, nog makkelijker, nog liever dan voor het publiek dat het me kent... U hoorde Toby Rix in een aflevering van een leven lang. Een bijdrage van de NOS eerder uitgezonden in 1992. Samenstelling en presentatie Leo Siepe, techniek Wim Rozing, eindredactie Corinne Heming. Toby Ricks vierde afgelopen dinsdag 28 februari zijn 92ste verjaardag. U luistert op Radio 1 naar Nachtvluchten bij Omroep Max. En vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt via nachtvluchten of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. En daar vindt u alle contactmogelijkheden. U heeft onlangs kunnen deelnemen aan een prijsvraag... en daarmee maakte u kans op het boek van Bert Hellinger... getiteld Daders en slachtoffers voorbij. En dat alles naar aanleiding van een gast in onze uitzending... Jan Jacob Stam, oprichter van het Bert Hellinger Instituut Nederland. Wij stelden u de volgende vraag. Wat is de Duitse titel van Hellingers eerste boek over familieopstellingen? Het goede antwoord is Zweierlei Glück. En de winnaars zijn... El Post uit Assen, FG Mesterbelt uit Hoofddorp... Jacques Lelieveld uit Ankeveen, Saskia Bos uit Heilo... en Marcel Henstra uit Diemen. U vindt deze winnaars ook terug op onze site nachtvluchten.fm. Het is tijd voor een kort journaal in het volgende uur. Theodor Holman over zijn helden en welke invloed deze op hem hebben gehad. Vannacht zijn het de gebroeders Karel en Gerard van het Reven. Tot zometeen.